7 uur, Jo Boots met het NOS Journaal. Bij protesten van mijnwerkers in Zuid-Afrika zijn de afgelopen dagen zeker negen mensen gedood. Onder de doden zijn vier mijnwerkers en twee beveiligers. De protesten bij de Platina Mijn, zo'n 70 kilometer ten noordwesten van Johannesburg, begonnen vrijdag. Mijnwerkers liepen weg na een conflict over loonbetalingen. Dat leidde tot spanningen tussen twee rivaliserende mijnvakbonden en uiteindelijk tot geweld. Zuid-Afrika is een van de grootste producenten in de wereld van kolen, platina en goud.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 Een van de verdachten van de ongeregeldheden op het Stadhuisplein in Rotterdam eind juli heeft zich gemeld. De 19-jarige Rotterdammer deed dat enkele uren nadat foto's van een aantal relschoppers waren gepubliceerd op de website van de politie. Die had de relschoppers tot vandaag de tijd gegeven om zich te melden. Omdat niemand dat deed, besloot de politie vanmiddag foto's te publiceren van 13 verdachten. PSV-speler Kevin Strootman mist woensdag de oefeninterland van het Nederlands Elftal tegen België.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 ANEW-verkeersinformatie. De enige file van dit moment staat op de A20 Gouda richting Rotterdam. Tussen het knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel, 5 kilometer. Er ligt daar olie op de weg, de rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden... vanaf knooppunt Gouwen via Den Haag over de A12 en de A13. Dit is Radio 1, de NTR. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Onze gast is de frontman van de avonduren. En dat is meer dan zomaar een band. Want wie aan boord stapt van de avonduren... gaat mee op een hypnotiserende sprookjesreis... langs nummers als Wammes Langnek, De Man Met De Baard en Koning Kater. En het zou ons niet verbazen als hij een van de hoogtepunten van Lowlands wordt. Hier is Abel Aalvoet alias MC Capabel. Uw presentator is Frank van der Linden. Ja, je hebt uh, Nelson Mandela, Harry Moules, uh, Miles Davis, uh, Jean-Paul Sartre... en uh, uh, Wammerse Langnek. Inderdaad. Ja. Uh, Wammese Langnek is misschien van dat rijtje de meest onbekende. Denk het wel. Ja. Misschien moet hij zijn faam nog vinden, maar... Wie is Wammers? Wie is Wammers? Wammers is een gecompliceerde giraf. Um, Steekt zijn nek uit. Ja, maar niet eens bewust. Hij doet het wel altijd. Vaak op het verkeerde moment. Ook met verkeerde redenen. Maar kan eigenlijk niet anders. Hoe kom je aan hem? Jeetje. Ik weet het niet. Ik, bij mij is het echt een kwestie van... Een, daar probeer ik het ook zoveel mogelijk op te gooien. Ogen dicht, pen, neer... En maar eens zien wat daar uitkomt. Dit was absoluut een, een, een, een tekst waarin ik zelf ook naar mijn kladblokje zat te kijken... en zo had van, oké, okay, dit is weer iets raars. Is die wammers al lang in jouw leven? Um, nou, ja, ik ben nu toch al best wel een tijdje bezig met, uh, met het geheel. En uh, ja, absoluut. Hoe lang is er lang? Ja, nu inmiddels toch al bijna vijf jaar, denk ik. Ja, zeker. En, en, en wat heeft deze wammers ons te vertellen? Um, meer dan ik, denk ik, um, in de eerste instantie zelf er ook mee probeerde te zeggen. En uh, wat ik er mij zou kunnen zeggen. ik hoor heel vaak um, verklaringen van anderen. Die zoals, van ons, zoals? Nou, de, de, de, uh, de, het ligt er vaak ook in kleine nuances. Maar dan hoor ik kleine verklaringen van mensen die, die, die een, een net andere kijk hebben op, op Wammers Langnek. En dan denk ik van... Maar, maar noem eens een voorbeeld. Dat ze nou, zijn... ik had bijvoorbeeld was op een gegeven moment... Um, uh, uh, uh, een erg jong meisje, uh, die, die, die, die, die was een jaar of zes oud. En die, um, haar enige, enige reactie op het hele liedje was uh, dat ze het flauw vond. vond het flauw. Waarom laten ze Wammers nou niet gewoon met rust? Ja. En, en, en, en wat, wat had jij er zelf mee willen zeggen met dat liedje? Nou, maar bij mij was het echt... Um, uiteindelijk ook als ik er nu op terugrijg, is het een beetje mijn aanklacht tegen de gevangenis. Ja. En de hele cultuur daaromheen. Oké, okay, en waarom ging jij daar Wammers Langnek aan, aan wijden? Wat stoorde je dan? Uh, nee, dat deed hij zelf. <laughs> dat deed hij echt helemaal zelf. Hij drong zich aan je op. Ja, ja, ja. ja. Hij heeft, uh, uh, heeft zichzelf opgedrongen. Daar komt hij. Nee. Ah, zou je hem hebben. Hij loopt ook een beetje met zijn swagger. Met zijn swagger, ja. Gemeen kijken. <laughs> Maar het was een aanklacht, dus een beetje. Ja, een ja, klein beetje wel. Ik wil hem ook niet uh, te nadrukkelijk maken. Maar het was voor mij een soort van voorbeeld van uh, hoe je een heleboel verschillende soorten dieren in de dierentuin hebt. En sommige daarvan... In de dierentuin die je ook een stad kan noemen. Sommige daarvan die, die hebben hele rare, bizarre functies. Maar dat zijn nog steeds functies. En, en... ze zitten gevangen. Ja, zie Sneaky. Nachts met zijn ninja-mus slingerde zijn nek over het dek en was weg. Vliegend vlucht van mes Lang nek was los. En zo dook hij het duister in en verscheurde zich in een leegstaand krop. Hij werd gezocht, zoek lichten in de lucht. Vogelvrij verklaard, de posters waren gedrukt. Zijn naam was berucht, bam mijn slangnek. De sheriff weer net, daar stap je voor. Soort van Robin Hood, maar dan net niet. Hij stond bekend als een dief. van stelen, dat deed hij wel. Maar je je, je avond... zit er zelf nog om te lachen. Ja, ja. het is ook allemaal absoluut met een knippo. Dat lijkt me wel duidelijk. Ja. Voor mij zitten er zeker, en er zitten allemaal boodschappen in de, in de liedjes. En er zit allemaal een betekenis achter. Maar het is duidelijk met een knipper. Ja, het, het, het zijn verhalen soms met moralen. Het, ja. uh, uh, het zijn zagen soms zonder poënt. Het zijn poëtische flarden, idyllische en af en toe weer hele rabiate uh, ja. liedjes. Echt uh, een prachtig uh, mozaïek zou je kunnen zeggen. Dat uh, een beetje jazzy, soms hip-hopperig uh, voorzien van, van, van muziek. Hm. Eigenzinnig heet dat dan. <laughs> um, als, je nou, uh, als je nou zou moeten zeggen wat daar bijvoorbeeld ambachtelijk aan is. Als alsof je een timmerman zou zijn. Wat is er dan over te zeggen? Um, ik denk er een heleboel. Uh, ik, ik, ik, ik ben begonnen met een heleboel teksten. En een heleboel verhaaltjes. Sommige daar waren al beats bij en sommige niet. En sommige waren hele kleine flardes van stukjes. En het was van alles nog wat. En toen ben ik op zoek ook gegaan naar... Um, hoe kan ik deze soms hele vreemde, en soms hele neutrale, soms hele gekke, soms alle kanten opgaande verhaaltjes, hoe kan ik die op de, op de. Wat is de beste manier om die te gaan vertellen? In een plaat of wat dan ook. En al vrij snel kwam ik toen ook uit bij dat ik toch wel echt degelijk moest gaan denken aan met een band gaan werken. En. Nou, de jongens die, met wie uiteindelijk ik nu elke keer op het podium sta, die waren ook al in mijn omgeving als vrienden en collega's en, en, en, en, en, en zo heb ik ze allemaal leren kennen. Dus het was uiteindelijk ook een logische stap om met hem samen te gaan, te gaan werken. En, je bent en dus, dat dus, was ook volledig... Ja, dat idee was, puur ben ik naar hun gegaan... ook vanwege hun vakmanschap in wat zij doen. En dat hebben ze ook heel erg wat mij betreft getoond in deze plaat. Omdat ik kan hun weinig muzikale leiding geven. Ja, dus zij dragen allemaal uh, iets bij, een, een, een onderdeel ja. bij. En jij assembleert dat. Hè? Maar je bent ook in het dagelijks leven voor een deel meubelmaker. Ja timmer erop los. <laughs> wat is dat voor deel van je bestaan? Wat houdt het in? Um, nou, toch best wel wat. Uh, de link voor mij ligt ook niet zo heel ver weg. Op een soort van rare manier. Het, is, het heeft voor mij allebei iets te maken met een, uh, een drang van ik wil iets maken. En soms wil ik iets moois maken en soms iets handigs en soms iets logisch en soms alles tegelijk. Uh -huh. Maar um, ja, met meubelmaken en zeker hout bewerken, dat is voor mij, ik weet niet. Ik vind het een fijn beroep en ik heb daar een opleiding ook voor gevolgd. Waarom hou je van hout? Hmm. Ja, zou ik je niet echt een directe reden voor kunnen geven. Ik denk het is meer een soort natuurlijke vorm aantrekkingskracht of zo. Ja. Dat ruikt lekker? Absoluut, ja. daar dus sommige houtsoorten, sommige ook niet. Ruikt muziek? Hmm, soms wel. Soms wel, soms wel, soms ook niet En als het niet ruikt, is mij ook niet zo erg w Wanneer ruikt het? Eigenlijk als het goede muziek is En, en als je, je erbij bent Waar ruikt het dan naar? Dat hangt van de muziek af Nou, jouw muziek Mijn muziek? Doe eens een geur Jeetje, doe eens een geur Ja je nou, een goede Een geur Nee, daar zou ik niet zomaar eentje aan, aan toe kunnen Ik daag je uit, hoor, passen. om in de loop van de uitzending met iets zal te komen. Daar doe ik nog eens over nadenken. Ja. Wammers, uh, de giraffe, uh, Nick, uh, de, de, het hok in Arters, uh, wat hier natuurlijk maar 200 meter vandaan zit. Dat is het, het minste wat je had kunnen noemen natuurlijk. <laughs> Goed, uh, raadslachtige man ben jij. We gaan kijken wat we daaraan kunnen doen in uh, nog 50 minuten Kunststof van de RTR op uh, Radio 1. Luisteraars die kunnen reageren via de site www.radiokunststof.nl Een tweet kan natuurlijk ook, hashtag radiokunststof. En als u ons, ons nou, per se wil zien... met uh, die zweterige voorhoofden van ons <laughs> in deze augustusweek... dan kan dat via de site van Radio 1. Uh, Abel Tegel, um, voordat wij um, het echte antwoord van jou uh, horen... zo tegen de klok van achten... als er nou een tekstschrijver zou zijn... van wie je graag iets zou citeren... welke popartiest zou dan in aanmerking komen... om iets van op zijn tegel te zetten? Wie vind je maakt mooie teksten? Dan Waits. En waarom Waits? Omdat het zo ontzettend... Er is niks wat, daarbij, wat erop lijkt. Er is niks wat er in de buurt komt van... Het is iets het is helemaal van hem. En, Ik ga straks ja, een ja. nummer voor jou draaien... over een man die bovenop zijn gezicht nog een vrouwengezicht heeft. <laughs> is dat wat? Ja. Lijkt okay. me Doen we dadelijk. We beginnen bij uh, kaitopia. Wat is dat? Keitopia Kaitopia is een label en meer. Maar wat dat meer is, dat uh, is een beetje moeilijk te omschrijven. Ja, een label is natuurlijk uh, uh, t, ja, waar je de platen op uitbrengt... waar heel veel artiesten zo langs brand hun platen op uitbrengen. Ja. Waar bevindt het zich, Keitopia? Utrecht. Aan de Zeedijk. Utrecht heeft ook een Zeedijk. Je loopt daar naartoe en wat zie je dan staan? Um, als je de, het is een uh, gracht. Als je de gracht oploopt, dan... Het eerste wat je waarschijnlijk opvalt is een hele grote muurschildering. Uh, met een grote ben je helemaal betoeterd, uitroepteken, op de muur. Ja. Um, dan zie je een aantal woonhuisjes, die staan erachter. Je ziet een grote loods, waar uh, een grote studio in zit. Je ziet ernaast een uh, kantoorpand met een heleboel verschillende kleine studiootjes... en ateliers en andere uh, uh, mensen die hun bedrijfjes daar hebben. En ja, ja, wat je allemaal voorbij ziet komen, dat is heel erg variërend. Namelijk? Nou ja, van, van, van ja, dingen zoals uh, Bombay Showpick tot dingen als. Uh, ja, Wat is uh, Kapok. Uh, Bombay Showpick is een, uh, een band die hebben ook een plaat opgenomen met uh, Simon Akkermans. Vind ik zelf ook echt een fantastische plaat. Ik vind het helemaal te gek. Het is heel iets anders dan wat ik doe. Wat voor ik... soort muziek maken zij? Rock, keiharde rock. Ja. En... Dat zie je Lekker daar bijvoorbeeld? En... Wat, wat, wat zie je nog meer in, uh, in Kajtopia? Aan de andere kant dingen als uh, Kapok met uh, Maurice Kliphuis. Die zit daar in. Maurice is de hoornspeler uh, uh, uh, die ook in, uh, in uh, Kajtmans orkest speelt. Een hoornspeler, ja. En, en, ja. En, en, en daarin bevindt zich ook jouw woonplek? Ja, ik woon daar uh, in een van de appartementjes die we daar hebben weten te bemachten. Ja. En een buurman is bijvoorbeeld... Mijn onderbuurman is Collet En uh, mijn buurman daarnaast is Reason. En mijn buurman uh, daar schijnlijk weer onder is Pax. En zo gaat het allemaal. Ja. En, en, en, is dit nou, laten we zeggen... Uh, de oude commune van vroeger? Is dit uh, iets aan de kraakbeweging van korter geleden? Of is dit iets wat helemaal daarmee niet te vergelijken is? Hoe zou je dat betitelen? Um, nou, ik denk dat het wel zijn een vergelijking vindt in, in, in beide. Maar het is toch ook weer iets anders en iets nieuws. Het, is een, het zijn allemaal ook... Iedereen die er zeg maar woont en ook werkt, het zijn allemaal zulke losse vlodders... en zulke eigen geesten die allemaal een andere kant op willen neigen... dat je er ook niet heel erg een soort van um, ja, stramien op wil plakken. Een nee. soort van bepaald plaatje op wil zetten. Dus je wil juist zoveel mogelijk, dat we gewoon met z'n allen maar een beetje... Uh, zoveel mogelijk muziek maken en zoveel mogelijk dingen maken überhaupt. En dan maar naar de hand gaan bepalen hoe we dat willen gaan doen. Zou dit denkbaar zijn geweest zonder Colin Bender, alias Keitman? Zou dit denkbaar zijn? Geweest? Misschien wel een van Zonderbaar. de bekendste Nederlandse artiesten. als het om nieuwe muziek gaat de laatste jaren. Ja, nou, ik denk dat zijn aandeel. Ja, natuurlijk uh, de, de, de, het grootste is van, van, van iedereen. Dus nee, dus, zonder, zonder uh, Colin, maar ook het hele, het hele Kijk een Orkest. en zonder wat zij toen hebben meegemaakt in die tijd. Ja. Uh, dat is natuurlijk wel de kickstart nou, geweest voor, voor ons allemaal. Uh, Colin zeg je, uh, dit even ter verbetering van mijn Kalin. Uh, als je. Als je zou moeten uh, zeggen of, of iedereen nou in die band van hem uh, speelt. Uh, of dat er ook weer mensen zijn die zeggen... nou ja, ik, ik, ik, ik bevind me wel in die sfeer, maar ik, ding, ik doe, doe mijn ding zelf. Oh ja, ja heel, heel erg, erg. Ja, zeker. Je kunt er wel bij horen zonder dat je uh, bij hem in de band zit. Oh, ja hoor, ja hoor absoluut. Het is, het is niet een, hij is uh, niet de grote roerganger van, van uh, de nee, Utrechtse nee, Zeedijk. Nee. Nee, nee, nee, nee. Ik bedoel, wat, ik denk dat juist een van de kenmerken van Collin is... dat hij het juist heel fijn vindt om zeg maar, een, of, geheel bij, van het geheel onderdeel te zijn. En juist niet zoals van het leidend uh, uh, hoofdfiguur in zoiets. En hij wil daar helemaal niet ook zo'n rol in nemen. Dat is denk ik ook heel erg goed. Want ja. Het is een hele rare sfeer, denk ik. Op, eh. en, en hoe is het voor jou om, om een kaitopiaan te zijn? Dat, <laughs> Hoe is dat voor mij? Nou, erg leuk. Ik bedoel, de, de, de, de hele manier waarop ik de plaat heb opgenomen... Dat was, was ook heel erg gelinkt met hoe we daar woonden. Want dat was daar natuurlijk in de straat. Dus ik kon mijn huis uit en direct... ook gebruik maken van iedereen die daar rond wandelde en die kon ik aan de nek trekken. Zeggen, Kom even meestal. Oh, ja, ja, en zo zijn ook een heleboel mensen op de plaat terechtgekomen. Ja. En dat is... Ja, het was de optimale omgeving, denk ik, om wat voor muziek dan ook te maken. Nou, nou uh, zie je in, in interviews met, met die mensen dat ze zeggen... Ja, dit is uh, een club die uh, eerlijk is. Het is uh, ook een harde club. Uh, maar uh, we hebben niet zoiets van... Uh, we, strijden, we snijden elkaar de, de strot af. Uh, als, als we hard zijn, dan is het om elkaar op te jutten om nog mooiere dingen te maken. Ja. Klinkt bijna te mooi, dacht ik, toen ik die interviews las... Nou, het mag voor mij wel wat harder. Wat bedoel je daarmee? Oh, gewoon, ik, ik ben iemand die vaak ook te ver gaat in dat soort dingen. Maar ik hou wel heel erg van, van um, ja, botten, een soort van eerlijkheid. Dus dit, en, dan ik... geven ze een illustratie uit jouw leven, dat je zegt... ja, kijk, ben ik toch wel redelijk even recht toe, recht aan. Um, nou ja, bijvoorbeeld, ik heb wel eens een keertje een show gehad... waarin ik uh, op podium stond en uh, een freestyle deed. Dus uit je hoofd ter plekke iets verzonnen. En uh, uh, samen met, uh, met Pax... En wij deden allebei een soort van freestyle ding. En het, het lukte niet helemaal. Het ging niet, het ging nee. niet helemaal lekker. Nee. Het was niet helemaal... We zaten allebei elkaar een beetje aan te kijken. Van kom, kom. En elkaar een beetje proberen te pushen. is dus het zwijgend. Maar dat lukte maar niet. En toen hadden we het liedje gedaan. En het was af. En het was zo van oké. Okay, we kregen applaus. En mensen gingen, vonden het hartstikke leuk. Maar dat maakte het dan eigenlijk alleen maar erger. En, en toen, toen liepen wij het podium af. En toen keken we elkaar aan. En dat, dat, dat zei eigenlijk al genoeg. En ik geloof dat... Colin toen degene was die, die langskwam... en die ook gewoon heel erg duidelijk zei... dat was niet echt de bedoeling. Het is wel de bedoeling dat je wat anders gaat doen dan dit. Mm -hmm. En dan loop je weer door. Dat is het dan. Ja, en, en jij dat zegt het... dat vind ik wel een prettig moment... want ding, dingen moeten gewoon benoemd kunnen worden. Ja, zeker. Ja. zeker. Het staat uh, bijna haaks op... op uh, hoe atmosferisch... hoe warm het ooit begon. Jij was een grote Roald Daal-lezer. Ja. Vertel eens. Eh... Uh... Ja, ik, ik vond het altijd al de manier van vertellen. Het was gewoon zo'n ding van als ik zo'n verhaal aan het lezen was... dan was je meteen geboeid tot aan de laatste pagina. En, en, en wat wat was erop. het dat je aansprak in de verhalen van Robert Taal? Zijn woordkeus. Ja, echt, echt gewoon de manier waarop hij uh, spanning weet op te bouwen. En vaak op de allerlaatste pagina pas een soort van conclusie eraan toevoegt... waarvan je ook in één keer zo zit van... jezus, ik heb het nooit zo ingezien of nooit zo bedacht. Ja, en, en om hem hangt ook aan de ene kant dat lieflijke... en aan de andere kant ja. kan hij snoeihard zijn. Ja, nee, zijn, zijn verhalen voor volwassenen... toen pas is mijn toen de middelbare school... Toen, kom ik in aanraking met de wat volwassene verhalen van Wauldauw. Van nou, wordt weer iemand de harsjes ingeslagen met een bevroren lamsbout? Ja, of dat ene verhaal over de, de, de, de professor die zichzelf... die zijn oog laat uh, conserveren na zijn dood... en zijn vrouw daarmee teistert. Nou, vreselijk verhaal, ja, maar ja. geniaal geschreven. Maar je was ook een liefhebber van Jan Terlouw. Ja. Ja, nou, dat was... Dus dat was wel echt heel vroeg, hoor. Dat was dan, denk ik, mijn, mijn moeder die las dat voor. En dat vond ik dan heel erg tof. En daar ben ik toen zelf ook later gewoon meer boeken van gaan lezen. Ja. En wat sprak je daarin aan? Een soort van... Ja, uh, rauwigheid en en, en, en... en Jan Terlouw? Ja, Rauwigheid? Zeker. Ja, nee de, de, de situaties, nee, de situaties die hij schetste... waren wel situaties die helemaal niet meer voorkwamen. In ieder geval niet in mijn uh, omgeving. Nee. En dat was voor mij wel een soort van... En je hebt ook verschillende Janterboeken. Maar het was voor mij een soort van. Ik heb niet alles als het was een groot favoriet, maar het was voor mij juist een ding van dat hij dat op zo'n compleet andere manier deed dan wat ik, zeg maar, wat ik wat mijzelf uh, uh, uh, uh, aansprak in de eerste instantie. Dat het ja, juist een uh, heel ander soort van tegenwicht was. En jouw moeder die signaleert dat je al, uh, als, als knaapje met zo'n notitieblokje rondliep. Een penntje, ja. En dan begon je. Uh, met het schrijven van sprookjes. Doe, hmm. eens, doe eens een sprookje, dat je als jonge jongen schreef. Is er eentje bijgebleven? Nee. nee. Maar over wat voor soort dingen gingen, gingen die sprookjes? Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik echt pas een paar maanden geleden... daar weer aan terug heb gedacht en toen ook een beetje ben gaan zoeken. Ik heb nog niet heel veel gevonden, maar ik, ik, kwam, ik, kwam, ik kwam vooral veel, veel ook tekeningen tegen. Dat ik hele soort van strips had getekend met hele verhalen erin... en verschillende... Characters en. Nou, wat voor soort verhalen, wat voor soort characters waren het dan? Uh, ja, van alles. Toen ook al ninja's. <laughs> ninja's. <laughs> nou nee, ja, van alles gewoon, gewoon. Ik weet niet. Ik had op een gegeven moment waren het allemaal. voedselvoorwerpen, weet ik veel. De... Een meloenman en een pindaman. En dat had ik allemaal uitgetekend. En dat was dan twee fracties. En die waren oorlog tegen elkaar aan het voeren. En dat ik dan een heel verhaal mee vroeg kleine Klein uni universumpje Ja, mini universumpjes. Ja. En, en, en van welke muziek ging je houden? Uh, mijn vader die speelde vroeger altijd op het piano take 5. En dat is een liedje wat mij... eigenlijk dat, In mijn herinnering is dat mijn eerste favoriete liedje. Zing het en dan dat mm -hmm. nog een paar keer. Een heel en dan door elkaar. Zo. Ja. ja Dave Roebek, korte. Ja, he? Dave ja, ja, Andere muziek? Oh ja, andere muziek. Um, Miles Davis was, was heel vroeg. kwam ik daarmee in aanraking. Um, Kun je daar iets van zingen? Nee, nee, nee, dan zag ik hem niet zingen. <laughs> dat ga ik niet wachten. Vraag, uh, vraag meer. <laughs> maar, Frank, maar, maar, maar Frank van, van Tom Waits, dat, ja. dat is misschien wel te doen. Dat is dat liedje over uh, die man met een vrouwengezicht bovenop zijn eigen hoofd. said to Het zal vast een Freudianse vertikking zijn geweest op de redactie van Kunststof. Dat dit nummer werd aangeduid als Poor Frank. <lacht> Lang levende presentator. <lacht> het, echte, het echte nummer, het nummer waar het om gaat, heet Poor Edward. En ja, Tom Waits beschrijft hij dus die man met een gezicht waar boven nog een vrouwengezicht. En ja, dat gezicht praat tegen hem en dreigt hem zo tot wanhoop te brengen. Sterker, hij gaat uiteindelijk aan zelfmoord. Ten onder, Abel Aalvoet, iets yes. voor jou? Iets het zelfmoord? Nee. <lacht> nee, maar het verhaal wel. Ik vind... Uh, ja, wie, wie in godsnaam verzint dit het verhaal? Van het, het verhaal van de man met een vrouw dat is, dat, ja, Ik weet niet. Het heeft ja. ook alweer iets roldaals. De volgende ja. variant. Wat heb je uh, met, met die Tom Waits precies? Uh, een groot gedeelte is zijn, is zijn stemgeluid, maar ook vooral hoe hij dat gebruikt. Hij, hij doet dingen die eigenlijk in een heleboel stromingen worden gezien als heel slecht. What's he doing? Out What's he building there? in there? Ja, dat is die, die man dat in, in, in, in, in, in een, een huis man. bezig is met een verbouwing of zo? Ja, ja. en hij, dat is wat hij dan zo goed doet. Hij, hij schetst een beeld. Maakt het beeld niet af, maar laat je dat zelf doen en, en suggereert een heleboel. En ja, want, want is hij is alleen maar bezig dat voortdurend te herhalen: dat die man daar bezig is met iets. Ja. En wat gebeurt er dan met jou als luisteraar? Dan ga je je afvragen wat hij daar aan het bouwen is. En wat hij daar aan het, het doen. Wordt is. Spooky, het wordt spooky. Ja. Het wordt eng, ja. Nou, want op een gegeven moment ga je realiseren... dat je dat soort gedachten wel eens over daadwerkelijke mensen hebt gehad. Ja. Over mensen in je buurt of weet ik het wat. En dan denk je, hé, hey, misschien is dat ook wel zo iemand. Wie is Api? Api. Ik ben Api. Ja, het staat op 'De Avonturen', zoals uh, de CD heet. Uh, de band, De Avonturen. Uh, juist MC Capable, de grote man daarvan. CD eveneens getiteld, De Avonturen. Api figureert daarop en jij zegt, dat ben ik. Nou, het was op zich wel grappig. Ik had, uh, we waren aan het einde van het maken van de plaat. En ik had aan een aantal mensen gevraagd: van wat voor soort liedje zou jij nog willen horen?" Niet in de zin van dat ga ik dan maken, maar gewoon eens kijken wat mensen zouden zeggen. Mm. Toen waren er toch best wel een aantal die hadden gezegd, ik zou wel iets willen horen wat specifiek over jou gaat. En dus niet over een, een, een giraf of een ninja of over woudreus of, of wat dan ook, maar echt over jou. En dat was de insteek toen ik begon te schrijven. En wat voor jongen beschrijf jij daar? Wat voor figuur? Ja, ik be, dat is weer een ding. Ik beschrijf echt een API. Ik begin met een bepaald idee, zet al mijn pen neer en doe mijn ogen dicht... en dan kijk ik wat er uiteindelijk gebeurt. Ja. En dan komt er ook echt iets uit. En dan kan ik ook niet meer zomaar dat geheel gaan sturen. Een levend wezen slingert van boom tot boom. Ja. Er zijn geen grenzen. Ja. Enorm eh, genot van zal je zomaar wat doen. Ja. Werden er niet ontzettend veel mensen eh, nerveus van die houding van jou? Sommigen wel. Sommigen wel, denk ik wel. Ik merk het ook vanavond. Jij zit hier nu een half uur een beetje rustig te keuvelen. Ja. <laughs> Het kan ook uren duren. Het is allemaal ja, maar... wel best. Gezellig. Ja, nee, maar ja, ik, er zijn bepaalde dingen waar je je druk over moet maken in het leven. En bepaalde dingen ook weer. Ja, en een soort kunst ik... uitzending maak je, je niet. Nee, druk maar ik vind dit om... ontspannen. Dit vind ik gezellig. Ja. Ik kan maar, ik begrijp niet verkeerd. Ik kan me ontzettend kwaad maken over van alles en nog wat. En dat is maar, soms te veel te erg. Ik ja, maar meer. jouw basishouding is. Ik ben liever rustig Relax. Ja. ja en wat is, wat is dan bijvoorbeeld iets waar je wel wit-heet over maakt? Over opwind? Reclames. In elke vorm, way, shape of form. Het is iets wat mij echt het bloed onder de nagels vandaan kan halen. Doe nog eens wat? Het nieuws. Wat stort je daaraan? De meningen van nieuwslezers. Dat daar, hoor jij in? In... In, de, op, in de NOS. Het is echt all over the place. Ik, ik, hoef, ik vraag niet om een glimlach of een afkeurend blikje. Je bent een nieuwslezer. Mm. De bedoeling is toch dat je daar... Van onpartijdig in objectief, objectief afgewogen. En, ja, en nee, soort, wat voor nee, items zie je dat dan terug dat zo, dat zo... De, de, de meest bizarre en soms ook denk ik helemaal niet bedoeld. En en ook helemaal het is helemaal niet een soort van aanklacht tegen die nieuwslezers. Het is denk ik ook veel meer de cultuur waar zij ook weer in terecht zijn gekomen, maar als ik dat dan zie en dan denk ik van oké, okay, als het over iets gaat zoals in Syrië, dan heb ik echt helemaal niets aan de mening van een nieuwslezer uit Nederland die dan er even een soort van Doorheen gemanoeuvreerd wordt, of een beetje, en dan denk ik van ja, dit is, ja, het is bizar. Zet van vroeger was ook dan weer iets anders dan had je de nieuwslezer die een beetje zo uh, sprak, ja. maar dat zorgde er in ieder geval wel voor dat het allemaal constante neutraliteit aan ja, neutraliteit. En nu ook als ik dan soms tijdje geleden dan ging ik op naar de site van de NOS en dan klikte ik een enkel filmpje aan, een enkel itemje en daar kwam reclame voor voordat ik het filmpje kon zien, en toen knapte er bij mij toch wel iets van als jullie verwachten van mij... dat ik jullie zie als een objectief ja. ding... dan kunnen jullie dit toch niet zo doen? Ja. En, ja. En, en nog een ding waar je, waar je bijvoorbeeld uh, aangedaan over kunt zijn. Wat roert jou? Wat roert mij? Wat heeft jij nou bijvoorbeeld gewoon echt geraakt? Ja... Ook een hoop. Maar dat is leed bij, bij mensen om me heen. Hoe, hoe dichter bij dat gebeurt, hoe meer uh, dat, dat mij aan kan grijpen. Wat denk je dan aan? Overlijden van, van, van, van, van, van mensen in, in mijn eigen leven... en van ook bij andere mensen waarin ik dan dicht bij die persoon sta. Maar je zegt dat alsof dat vaak gebeurt is. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. God, God dank niet. Maar dat zijn wel de dingen die mij absoluut heel erg aangrijpen. En dan heb je het over vrienden of over... Van middellijden? Um, nee, nou, er, er zit één liedje op de plaat. En um, daar, daar, daar heb ik um, vier verschillende verhalen vertel ik daarin. En wat ik eigenlijk heb gedaan, is ik heb um, gegevens genomen... van verschillende verhalen die ik heb meegemaakt of van heb gehoord. Die heb ik allemaal door elkaar gehusteld. Ja, welk liedje bedoel je ook weer? Um... Die heet Vier Geruchten. Ja, Vier Geruchten, ja. En um, daar zit er eentje in... Uh, uh, um, die, in, in, die, die, die, die, die, die gaat over een uh, vrouw die op een gegeven moment um, het in de eentje moet zien te rooien. Met, en, met een paar kinderen, hè? Ja, met een ja. aantal kinderen. En, en die dan soort van, uh, tegen alle tegenslagen in toch nog, zeg maar, daar uh, veel beter uitkomt. En dat was voor mij toen, dat was een verhaal wat in mijn directe omgeving uh, uh, gebeurde en zich afspeelde. En ja, aan de ene kant, hoe dat, het feit dat ik daar ook dus uiteindelijk een liedje dan over ga schrijven, dat is voor mij ook wel. Toonaangevend over hoe dat mij kan aangeven. Ja, maar dan, dan, dan pak je toch de positieve kant. Terwijl er ook een nummer, hè, de dood, op staat. Dat eigenlijk voor bijna geen uitleg, behalve die ene, dat het kut is, ja, het is en vatbaar het, het is. is. Ja. Maar ja, dat is ook uiteindelijk waar de filosofie, zeg maar, stopt. Ja? Ja, als je dood bent. Ja, maar je wil <laughs> ook, ook, ook geen tweede laag, lijkt het. in. Het is, het, het, Bij dood niet. Ik, dit, nee, inderdaad. Dat is het enige liedje ook waar echt, echt geen enkele vorm van tweede laag in zit. Dat is echt puur wat er, wat ik, wat er in die tekst zit... en wat de emotie van dat liedje zelf ja. doet. Uh, je had het net over Syrië en dergelijke. Uh, je gaat Spoken Word doen, hier live in Studio De Smet. Welk nummer? Politiek. Um, uh, wat was daarvoor de inspiratiebron? Dat was ook een... Um, ja, dat was in de eerste instantie echt een woedeuitbarsting. Die heb ja. ik een beetje, beetje weten te eerst. kalmeren en, en terug te brengen. Het was ja, een aantal jaar geleden. Ja, verkiezingstijd. En er kwamen al verkiezingsprogramma's naar voren. En ik probeerde uit alle macht... Een, een, een, een goed onderbouwd beeld te krijgen over welke partij dan ook. En hoe ik ook mijn best deed. Het leek niet mogelijk. Maar, maar waarin schoten die partijen dan tekort om het helder voor jou te krijgen? Um, de, er waren een aantal dingen... Um, als ik zeg maar voor een politicus zou kiezen, dan, dan, dan wil ik die politiek daarvoor kunnen kiezen. Met gegronde redenen. Um, en waar het bij mij. Als, het, als, het, als, het, als ik er naar kijk, een beetje om gaat, is dat. Het wordt nogal vaak worden politici, wat mij betreft, niet echt beoordeeld om de kwaliteiten waar het eigenlijk om gaat in politiek. Ik heb helemaal niets met hoe leuk iemand op camera is. Of hoe. Um, bot die iemand kan afzeiken, of hoe grappig die kan zijn, of, of wat dan ook. Maar gewoon waar staat die inhoudelijk voor? Nou, niet, niet, niet eens zozeer dat. Ik wil weten hoe je met concessies omgaat. want waar Met jij, met, met concessies omgaat? Want, want je inhoud, dat is vaak een, een, een, een soort van ding in, in, in die verkiezingsstrijd. En dan gaat het heel erg om de inhoud. Maar dan denk ik, ja, maar waar het uiteindelijk om gaat, aangezien we in een democratie leven, is dat jij dus concessies moet gaan doen... Ja. Ten opzichte van die inhoud. Welke dat, compromissen ben jij bereid te sluiten? Wees daar manier. eerlijk over. Ja, en op wat voor manier? Maar voor mij wordt het, voelde het als onmogelijk om daar. Ja. Een, uh, dus een, mensen een, vertellen een mooi verhaal, maar ze zouden moeten zeggen: kijk, en op die en die punten ben ik bereid een deel daarvan in te leveren. En ja. dat moet je eigenlijk eer, eerlijk zeggen, ja. wil je geloofwaardig worden in ja, jouw ja. worden. Ja. Ja. Politiek. De microfoon is voor jou. MC Capabel van uh, de Avonduren van de gelijknamige CD. Stel je voor, je bent jong en denkt, ik ga de politiek in. Want als ik later groot ben, nou dan win ik sowieso de verkiezing. En terwijl de rest vecht voor omzet, kies jij voor de verdieping, want je kan slecht tegen onrecht. En daarom zoek je naar vernieuwing. Je hebt een goed hart, een goed stel hersens en een goede start. Op school al snel je draai gevonden door je geloofwaardige glimlach. Plus, je rapporten zijn zo vlekkeloos... als de rest van je studiegedrag en je werkt hard. Maar je vraagt je wel af wanneer jij dan eindelijk mag. Maar dan? Oh-oh. Dan komt de dag. Nu is het jouw beurt. Een kleine juniorenpartij die heeft je aanvraag goedgekeurd. Jij bent aan zet. Nu is het echt. Je hebt je voet tussen de deur. Je carrière begint en jij kiest voor het allereerst kleur. Maar stel je voor... Je normen en je waarden gaan je aan het hart. Maar ja, met de jaren wordt het steeds moeilijker je te houden aan jouw pad. En jouw plan. Je vreest het ergst. Hiervoor was je al bang. Je idealen die maken plaats voor politieke overlevingsdrang. Want je ziet het belang. En je kan het beargumenteren. Dus je vindt jezelf eerlijk. En je denkt, nou ja, fuck it, dit is wat nodig is om te regeren. Plus... Iemand had mij ooit gezegd dat je van concessies kon leren. Dus je trekt je das recht en je denkt, klaar voor de echte wereld. En je zweert aan jezelf dat dit de eerste en de allerlaatste was. Maar je studententijd, die is nu voorbij. Nooit meer dronken in de klas. Je jonge onschuld is verloren, maar je plaats, die staat wel vast. En je kleur, die is inmiddels bekend. Hey. wie de schoen past. Maar stel je voor, je bent oud je zit al jaren in dat vak. En op een dag denk je terug aan hoe je ooit begonnen was... als jong mens, vol idealen, zelfs de beste van je klas. Maar nu zit je vast door dezelfde concessies... die je op deze plek hebben gebracht. Een plek met macht. Want dat wou je toch? Maar je vraagt je langzaam af. Waar houdt dit op? Waar ligt de top? Waar de fok ben ik naar op zoek en waar zit de noodstop? Want je hart klopt te snel drink te veel. Je dagen in dit spel die zijn geteld en je bent een vreemde voor jezelf. En je denkt geen eer? Dan maar geld. En je bent weg. Het plannetje klinkt perfect. Want met een boot en een villa denk jij toch best dat je de winter wel redt en ik weet het. Ik? Ik overdrijf. Maar dat is mijn taak. Ik schrijf. En het enige wat ik van jullie vraag, is dat je ook zo naar politici kijkt. Kedung, kedung, kedung, kedung, kedung, kedung, kedung, kedung hoor ik onder die teksten. <laughs> Weet je dat, dat metrum uh, nou te benoemen? Weet je precies wat voor uh, maat dat is of zo? Um, ja, het, het is oorspronkelijk, komt het ook van een, uh, een, uh, een, een, een trek af. En dat is wat ik dan een beetje er ook uit probeer over te houden. Ik probeer, het eerst, probeer ik het op een beat. Werkt het op een beat, dan probeer ik het daar vanaf te halen. Werkt het ook zonder die beat, dan probeer ik dat ritmiek helemaal uit elkaar te scheuren en kijken wat er van overblijft. Ja, en je hoort hem eronder liggen terwijl ja. hij er niet meer onder ligt. Dat is hij mooi. zit er nog steeds. Onder. Ja. Waar sta jij nu als je op dit moment zelf uh, in dat stemhokje een vakje zou moeten aankruisen? Heel moeilijk, heel moeilijk. Ik sta eigenlijk bijna... ja, staan sta met één been... in het niet stemmen. Oké. Okay. En, en, en, en, en niet in de zin van... ik heb wel eens een keertje blanco gestemd. Maar dat voelt zo aan alle kanten niet goed voor mij... dat ik zoiets heb van, nee... en een van de fabeltjes waar ik ook... sinds kort achter mij gekomen, is dat het... er wordt altijd gezegd van, als je niet stemt... dan verspil je je stem. Dan doe je niks. Dan, dat is de, jouw recht om mee te spreken. Dat is eigenlijk de ergste leugen ooit. Mm -hmm. van Want? Jouw recht om mee te spreken over de samenleving... waarin jij leeft, mm -hmm. waarin je wordt geboren... waarin je geen keus maakt... hangt af van het feit... Van of jij je wil scharen achter een politieke partij of niet. Terwijl, ik vind het goed dat mensen stemmen. En doe het vooral. Ja. Maar de concessies die je moet maken in je denkbeelden... En je normen en je waarden... Dat is niet mijn taak. Ik ben nee. de schrijver. Ik ben de gast die ja, ja. juist heel raar of naar links en ja, of naar rechts... Je mag echt. best naast dat systeem staan, zeg je. Ja, dat, ik vind dat dat een goed idee is. En kijk, je, als, als, als men een soort van signaal wil, zou willen afgeven naar de politiek... van goh, get your shit together en ga eens een keertje wat, wat, wat degelijker... met ons en jezelf om. Als je daar een signaal naar nou wil geven... Moet je kijken wat er gebeurt. Als dan is, dan is dit een signaal door niet te ja, gaan. En hey, waar staat dat ja. andere been dan? Andere been staat toch wel een soort van... Ik wil mezelf ook niet, nou, wat ik wil mezelf ook niet onttrekken uit dat geheel. En bij welke partij belandt dat been dan uiteindelijk? Ja, dat is dus het grote probleem. Dat, dat, dat, daar valt eigenlijk niks over te zeggen. Maar de dus... laatste keer was het? Uh, laatste keer heb ik D66 geloof ik gestemd. Ja. Ja. Ja. Um, jij um, hebt op die, op die nieuwe cd ook een, een wonderlijke samenwerking uh, met Herman van Veen. Ja, Dat is voor een, een, een rapper, natuurlijk een Nederlandse rap is rijk gekleurd momenteel. Uh, daar kan je echt zeker. alle kanten mee op. Ja. Maar het is toch onverwacht. Ja. Waarom Herman van Veen? Um, een aantal jaar voor de plaat uh, was Collin gevraagd om uh, voor het 60 zestig jarige verjaardag van Herman van Veen... dan zou hij drie shows doen. Eentje in uh, Carré, ja. eentje in Antwerpen en eentje in uh, Duitsland, kan je me precies ook, stad. Ja, Kalim Bender, dus Kijtman met Herman. Inderdaad. van Veen. En uh, uh, Colin was toen gevraagd om een liedje daarvoor te schrijven. En dat zou niet, het was niet een liedje samen met Herman van Veen. Het was een grote show van, ik geloof, drie uur, waarin een heleboel verschillende mensen langskwamen. Dat waren dan allemaal vrienden en kennissen, en mensen die hij op, in zijn reis, zeg maar, heeft meegemaakt. Ja. En daar heeft Colin mij toen weer voor gevraagd. En zo ben ik toen in contact gekomen met um, hemzelf heb ik op het podium gezien. En van heel dichtbij. En dat was erg ja, imponerend. Wat vond je zo goed aan Herman van Veen? Um, ja, ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn... waarover je echt kan zeggen dat die, daar, dat die echt geboren zijn... voor hetgeen wat ze doen. En dat is bij hem toch wel zo duidelijk het geval. En Dat merk je, denk, dat merk je als je naar een cd luistert of als je op televisie kijkt. Maar als je erbij bent en ernaast staat... dan, dan dringt dat nog meer tot je door. En dan is het wel... Ik vind het erg grappig, omdat ja, Kaitopia in Utrecht, waar jij deel van uitmaakte... daar zitten ook mensen bij die bij de Arben Dance Squad hebben gezeten. Echt een ja. snoeiharde band. Ja. Ritmisch en soms ook heel melodieus, maar oh, hard. Heb, oh, uh, dit is echt geen wereld waarin je als usual suspect Herman van Veen ziet opduiken. <laughs> Nou, ik denk wel dat een. Uh, ik denk dat er zijn er meer in de, in de straat en in het geheel in de groep die er zijn opgegroeid met Herman van Veen dan je denkt, hoor? Ja, nou we gaan naar nou hem luisteren. Met jou. Eerste prijs sowieso voor mij. Wat op één been heb ik nog alle tijd. Jee yeah, yeah, jee, to loop zit je bij de finishlijn. Zaki dacht word eens hard met die gast. Jongen wat de fuck, je weet niks dus dat ik ben een schilpad. En? En hij zat in zijn bloed, daar ging te hard om aan te denken Wat de fuck, je, het verdoet jij yeah, jij yeah, was genoeg Kijk hem gaan, maar wie zien we daar in de vette opstaan en de Shaki schilpad, hoe zit is aan Maar wat is hij aan het doen nog, wist ik het maar Shaki schilpad, terug bij de start Keek iedereen aan, zo van Jongen, wat, jullie willen dat ik ren, want ik zet geen stap Fuck het, die mijn dame is in en drinktractie En de haas inmiddels ver over de finish Zijn, yeah, bitch, is back up in binnen hard geklap, Ja, Abel Aalvoet, uh, alias uh, MC Capable. Hoe krijg je Herman van Veen uh, zo gek tussen aanstekens om mee te doen? Vragen. Gewoon vragen. Nou, de man is niet makkelijk benaderbaar, heb ik er gemerkt... bij de 37 interviewverzoeken die ik in de loop van een, vele jaren bij hem heb ingediend. Nou, misschien had ik dan een streepje voor door al een keertje in een show te spelen waarin die dan voor hem was, dus dat hij al misschien een beetje met ons te maken had gehad. Maar hij was in ieder geval, um, ik, voor zover ik dat weet, is we hadden uh, uh, een schets van het liedje we opgenomen en we hadden dat stukje refrein wat hij dus heeft gedaan, hadden we ook al gedaan, ja. En wat andere timing, net even wat anders natuurlijk. En eigenlijk iedereen die we sproken was eigenlijk een soort van grapje. Dat moet natuurlijk Herman van Ween wel gaan doen. En zodra we dat zeiden, wat je ook al zei, was iedereen meteen zo van: dat hoorden we al. En hij tekende in. En hij, ja, na nou, de mail die wij hebben gestuurd, wel vanuit Katopia. Dus dat is dan weer een, een, een, een heel fijn ding. Ja, dan dus is gewoon een, een hele mooie uitvalsbasis. Want ja. wie in de Nederlandse muziekwereld kent op een gegeven moment niet de renommee van dat gezelschap. Ja. Ja. Hé, hey, laten we het ook even hebben over over de achtergrond. Um, jouw moeder, Beeldhouster... die maakt, zoals hij dat zelf noemt... wangestalten. <laughs> Beeldjes van vrouwenfiguren... met hele fijne bovenlijfjes... enorme billen, benen... Yes. hele grote voeten... van die omhoog krullende tenen. En uh, iemand zei tegen me... dat zijn figuren die eigenlijk zomaar zouden kunnen voorkomen... in die sprookjes van Abel. <laughs> Kun je je dat ja. voorstellen? Ja hoor, dat kan ik me wel wat voorstellen. Wat heb jij meegekregen van je moeder en, en je vader? Uh, ja, wel veel, veel, uh, veel muziek en veel theater en veel kunst. En, en, en, ja, altijd, altijd, altijd. Mijn zusje die, die was daar wat minder van gediend, maar ik heb het altijd wel leuk gevonden. En, uh, ja, nee, dat, heb ik, uh, dat zijn toch wel de belangrijkere dingen. Je bent keurig op trompetles gegaan. Ja, op een gegeven moment uh, kregen wij de vraag of wij een instrument wilden gaan spelen. En toen heb ik voor trompet gekozen. Ja. Dat heb ik een hele lange tijd gedaan, met heel veel ja. plezier. Waarom het trompet? Want dat is toch niet de meest voor de hand liggende keuze voor een uh, jongeling? Nee, maar omdat ik ook al vanaf wat eerder naar, de, naar Miles Davis en, en, en Brubeck en dat soort dingen um, al wat te horen kreeg. En dat ook gewoon, dat me dat heel erg aantrok. Uh, het geluid van het trompet, nog steeds. Dat ja. is iets wat mij, ik vind het een fantastisch mooi instrument. En, en dat ben je uh, gaan doen naast die opleiding tot meubelmaker? Nee, nee, nee trompet spelen dat, uh, dat deed ik echt al. Dat was de basisschool en de middelbare school. Toen op een gegeven moment, zo, toen ik 16, 17 was, toen was ik ook al, ik ben al vrij vroeg begonnen met tekstjes schrijven en liedjes maken. En dat deed ik toen ook al een tijdje. Maar toen ik 16, 17 was, toen begon ik ook aan karate. en begon ik dat heel veel te doen. En heeft dat dan een beetje de overhand gekregen. En, okay. Trompet spelen wat minder, maar schrijven is altijd, uh, zeg maar. Overgebleven. Ja, en later kwam daar dan de muziek weer bij. Ja. Hoe, hoe vonden jouw ouders dat, dat? Dat iemand die uit zo'n artistiek milieu komt zei: Ik wil Timmerman worden. Juist heel tof. Ja. Ja, nee, mijn vader vond het juist heel, heel mooi. Die heeft denk ik hetzelfde als wat ik heb wat betreft het, het, het beroep. Het is een mooi vak. Het is echt een mooi vak. Ja, wat, is haar, wat, wat is daar zo fascinerend aan? Waarom hou je er zo van? Ja, dit, gewoon het, het, het, het, het creëren, het maken van dingen. En Wat heb je bijvoorbeeld de laatste, de laatste tijd gemaakt? Uh, ik heb een um, oude boerenkast. Zo'n zo zo kast uh, van die planken waar ze vroeger kazen op. Uh, die te rijpen. Die heb ik helemaal hersteld en opnieuw in elkaar gebouwd. en er net weer even iets anders van gemaakt. En die, Dat is eentje. Die geeft dat nou dezelfde bevrediging. als, als het schrijven van een song? Nee, nee, nee, nee. Nee, dat is iets heel anders. Dat is iets heel anders. Ik moet dus wel zeggen dat. Vaak als ik bezig ben, als ik aan het werken ben... dan komen er een heleboel teksten bij mij omhoog. En dat schrijf ik dan ook allemaal. En, uh... Tussen het door. Ja, en dan als ik thuis kom, dan ga ik heel snel aan de slag. en ga ik wat dingen uitschrijven. Ja. Wat vind je de beste kritiek op je werk? De beste kritiek op mijn werk? Op mijn timmerwerk? Nee, <laughs> we waren weer bij het schrijven terug. Um, beste kritiek op mijn werk. Waar herken je veel in? Ja, nou, ik, ik ben zelf heel onzeker over, uh, over überhaupt mijn, mijn Nederlands taalgebruik. Aan de ene kant zeg ik toch heel erg... Elke keer zeg ik, het kan me niet schelen. En dan doe ik het ook zo, en dan schrijf ik het ook zo. Maar dat is een soort van het ding waar ik eigenlijk nooit ook iets over wil horen. Hmm. Wat eigenlijk een soort van... Mijn enige ding is van... Snap je het? Ja? Ja. Dan... Dan moet je niet zeiken. Ja. Ja. Terwijl... Ja. Er is veel lof geweest voor die plaat, uit, ja. uit alle hoeken en gaten. Ik vind het zelf ook een prachtige plaat, kan ik eerlijkheidshalve zeggen. Er stond een snoeiharde ja. recensie op de site 3 voor 12. Ja. Um, van Erik Zwenners. Mm -hmm. Uit de stal van Keitopia komt de avonduren. <laughs> Becapabel probeert uh, met muzikale sprookjes... een breder publiek voor zijn teksten te vinden. Dat doet hij op tenenkrommende wijze. Mm -hmm. wat, wat vond je van die recensie? Ik... Uh... Ik vond het wel grappig, want ik hoorde het al op Noordenslag. Ik was nog op Noordenslag. Het zweet stond nog op mijn rug van de show zelf. Ja. En uh, toen hoorde ik van een aantal mensen... Dat, uh, uh, dat, al, dat, dat die er al naar buiten was geknald, die recensie. Ja. Dus, dus ik vraag me meteen naar de show. Um, en ik was eigenlijk in de eerste instantie niet heel erg... Onder de indruk had het ook niet gelezen en ook niet de behoefte om het te lezen. Zal ik even een citaatje doen? Ja hoor. Rien Portvliet, Disney, Anton Pieck. Oh ja. Want antrop antroposofische zelfhulpboeken en zo'n treurige braderie poppenkast. Gooi hm. ze in een met kinderslot beveiligde blender. En je krijgt deze sociaal gewenste, lieve, intent, blanke kinderhiphop. Dit is muziek waarvan je moeder zegt, jij houdt toch van rapmuziek? Ik vind dit ook heel leuk. Dus sta je op Noorderslag al snel tussen eng, hupsende veertigers en ouder. Prima toch? Nou, dan moet je inhoudelijk ook wat meer leveren... dan moralistische teksten vanuit het perspectief van Peter en de wolfdieren. En een giraf. Als je dan ook nog een nummer met akda en de Munich rijmelarij wordt inzet... afgetopt met een half onversterkt kamermuziek intermezzootje... krijgt de jeuk bij de luisteraar echt de overhand. Oh, waar? Ik had hem nog niet eens helemaal zo gehoord. Oké. Okay. Nou, wat, ja. bedoel, wat, wat beving jou toen je daarvan hoorde? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen... Um, ik heb geen Twitter... Ik vind Facebook best leuk, maar daar heb ik de grootst mogelijke moeite mee om dat vol te houden. Voor de rest dus, ik leef niet heel erg in die wereld. Ik leef in een hele andere wereld. En toen ik dit dus las, ik had echt zoiets van... Jeetje, Mina, heb ik die jongen boos gemaakt <laughs> of zo? Want ik had echt zoiets van, je mag het slecht vinden, ja. maar kom op. Alsof ik je, je, je iets heb aangedaan. Je moeder wat... hebt vermoord. Nou, nou. ik voel echt ook aan de band. Heeft een van jullie ooit iets met die jongens een vriendinnetje of zo lopen aanklooien zonder dat je dit wist? En dat ja. ga ze nu wraak aan het nemen is of zo, wat is dit voor vreemd? Maar... Ja, kijk, weet je, iedereen die mag kritiek hebben en het vindt het allemaal prima. Maar ja, ga hem niet aan mij vragen om dat dan weer heel erg serieus te gaan. Nou, Zeker als dat je vak is. Dan denk ik ook het, van, ja, het interessante het, is dat jij bent heel uitgesproken. Mm -hmm. En dan krijg je ook natuurlijk die aan twee kanten uit. Ja, wat mij betreft was het een goede was het een goed ding. Ik, ik, toen ik het voor het eerst hoorde, zei ik ook geloof ik... Uh, yes, mijn eerste hater. Ik heb het idee dat, dat wat je doet hè, met die zagen... Robert Daal, mm -hmm. uh, idylle... Herman van Veen, dat dat ook voor veel mensen... op de een of andere manier gewoon niet van deze tijd is. Dat ze het niet snappen. Ja, maar dat, dat kan ook. En... Een meubelmaker in toezagen. Dat ja. is ook heel lastig te volgen. Ja, dat nee, is ook zo. En het is ook allemaal niet zo heel erg voor de hand liggend. En ik verwacht het ook niet van mensen. Dus het, ik, ik vind de reactie... Ik heb liever echt een ontzettend overdreven reactie als dit... dan wat middelmatig zijn. Ik weet hoe cliché dat klinkt, maar dat is toch wel echt heel erg Zullen we nog even de proof of the pudding doen? Hoe het klinkt eigenlijk. Bijvoorbeeld zo. Nou, ah, we zijn aan het zoeken. We gaan iets moois vinden. <laughs> Heb je een voorkeur? Zeg je van. Is er iets waarvan je zegt.? Doe dat maar. De man met de baard. De man met de baard. Dat is track 9 van 'De avonduren'. Wij gaan dat vinden. De man met de baard. Je hebt er een. Hè? Een beetje roze. Ja. De man met de baard. Hij verhaal praat praatte te veel, maar ja, dat is waar ze vandaan kwamen. Hij paste niet in een wereld waar ware waarden werden toegewezen aan de hand van materialen. Hij dwaalde langs gracht. Hoofd naar beneden verdwenen in gedacht of zomaar. Om een binnenpretje lachend, geen richting in zijn pas, toch bleef hij doorstappen. Hij leefde voor de nacht, maar was overdag bezig. Hij speest in de markt, maar de man met de baard moet ook eten. Zijn nek kon er niet meer tegen. De voorwaarden die er vast zaten aan leven deden de grindingen over zijn rug lopen. Toen om mijn net zijn eten kook, de kost gaf hij aan zijn ogen. Zijn verhalen had hij nodig. Textboek onder de arm en droog. Iedereen verhalen schreef, hij was alleen. En omdat hij in een oogwenk verdween in een bizarre karikatuur van wat hem greep, was hij tevreden. Schrijven is wat hij deed en hij kon niet zonder leven, dit was zijn reden. Dus dat was alles wat hij nodig had. De man met de baard veroverde kastelen in de nacht. De wereld was wat hij als zijn zwam zag. Wat een trip. Van die hoogte tot de allerdiepste dip. Hij zette het zwart op wit. Epische tragedie, Donald Duck strips. De man met de baard. Kapitein van zijn schip. Hey Abel, um... Schrijven, hij kon niet zonder. De man met de baard, ja, die zit min of meer tegenover me natuurlijk. Yes. Wat is nou de moraal, denk je, van jouw eigen verhalen? Dat, ja, jong. Het verschilt. Ik ben er niet, ik ben niet heel bewust het moralen in aan het stoppen. Die komen er uiteindelijk in en die komen er uit zichzelf in. Ik bedoel... Mag ik een poging doen? Ja. Het is opvallend um, hoeveel er wordt gereisd in die verhalen. Met name door jonge mensen. Uh, door uh, het woud, waar ze initiaties ondergaan, uh, Ze maken verre tips over hoge bergen, doen verhalen op. Het gaat heel erg over gelouterd uh, aan de andere kant van de heuvelen... Uh, weer op je kont gaan zitten en iets geleerd hebben. Ja, dat is ook misschien wel een goede omschrijving. is ook wel zo. Dat is ook een hmm. belangrijk ding voor mij. Ook aangezien het zo lang heeft geduurd, voordat de plaat helemaal daar was. Ja, een jaar of twee of drie jaar gewerkt, geloof ik. Ja. Ja. Toen ik uiteindelijk de plaat in mijn handen had, besefte ik me pas wat voor een soort van tocht dat helemaal was geweest. En hoe lang ik er allemaal bezig was. En hoe lang het had geduurd voordat ik uiteindelijk daar was uitgekomen. Ja. Maar ook dus het genot van verhalen vertellen, beluisteren. En het hm. idee dat, dat het in het leven voor een heel groot deel om verhalen gaat. Ja. Ik, ja, ik heb, ben nog steeds niet iemand tegengekomen die mij kan overtuigen van het tegendeel. Ik zie overal verhalen in en ik denk dat dat ook het... Ja, dat is het meest overduidelijke wat, er, zeg maar, wat ons allemaal bezighoudt en wat de drijfveer is. Ik hoop stiekem altijd uh, dat dat cliché van uh, wij moeten op verhaal komen... dat dat voor interviewers en schrijvers en zo natuurlijk uh, met hoofdletters geschreven mag worden. Dat het echt waar is. Ja, inderdaad, inderdaad. Maar ja, vaak kom je op verhaal door gewoon om je heen te kijken en het verhaal ervan in te zien. Mm -hmm. Nee, Hoe zou dat dan komen? Waarom hechten we er zoveel waarde aan, aan iets waarvan we weten dat het eigenlijk niet van, waar is. Dat het verzonnen is. Hoe ga een van herinneren. Zo herinneren wij dingen. We comprimeren het. We maken tot een er een verhaal. Iets met een kop en een staart van. Ja, tot een verhaal. En zo weten we wie we zelf zijn en weten we waar wij ons thuis voelen, en, enzovoort, enzovoort. Hmm. En uiteindelijk zijn het allemaal verhaaltjes: korte, lange, met zin, zonder zin, onzin. <lacht> Het zijn allemaal fout. Ja. Ga je ooit nog gewoon een ordinair liefdesliedje schrijven, denk je, jij? Ja, hoor. Ja, hoor. Ja hoor. Mocht de, de muziek dat bij mij omhoog brengen, dan maar zou dan ik Maar kom er komt toch volgens mij wel een draak in vorm met zeven koppen. Ja. Er zit altijd wel, er moet wel, ja, ja. Er moet wel dan nog een, een soort van iets raars in. Getuigen. Ja, en dat meisje, dat heet dan niet Marianne? Of, uh, of iets, uh, dat, dat, dat, dat zal dan ook wel een elf zijn met, met 16 vleugels. Ja, of uh, misverstand of zo. Ja, hey, pak de tegel en, en, en vertel ons wat, wat je erop gaat uh, zetten. Wat is uh, de wijsheid of het gehakt recept waarmee je ons, uh, de wereld uh, in Nou, eigenlijk um, dingen waar we het hier eerder ook over hadden. Wat ik, had, wat ik een hele mooie zin vind en wat, uh, wat mij betreft heel erg goed tot denken zet. En dat is de zin, what's he building in there? Ja, oké. Okay. Wat wordt daar geconstrueerd? Yes. Dat zinnetje van Tom White. Ja. Yes. Hey, Lowlands, ga je naartoe? Zaterdag yes. 18 augustus. Ja, Waar sta je, zin. wanneer sta je dan? We staan uh, bij Lima om twee uur s middags. En uh, ja, ik heb je daar heel veel, heel veel zin in. Het grote festival. Ja, ja, we nemen Mark Constance mee, de speler die ook op de plaat meespeelt bij Dood. En uh, er komen misschien nog een paar andere mensen langs. Dus ja, wordt echt een leuke, leuke show. Daar, heb je daar heel veel zin in. Wat is een mooie Lowlands herinnering van jou zelf geweest? De eerste keer. Ja? Mijn eerste keer dat ik daar was. Wie stonden daar toen? Uh, <laughs> ik ben daar toen een hele, hele periode geweest. En de dag ervoor ook al. Wie ik toen heb gezien: Snoepdoek, die stond daar in ieder geval. Die ja. heb ik daar gezien en dat was heel vet. En dit keer ga jij het onvergetelijk maken natuurlijk. Ja. ja. De avonduren. En ik wijs er even op dat er straks twee dingen is na de klok van 8. Rooster: Marit van Eupen. Die driemaal meedeed aan de Olympische Spelen. En die ja, uiteindelijk goud won. Ellis de Bruin, praat met haar. Hoi. Dank meneer Kapabel. Dit was aflevering 2487. Morgen ontvangen wij Hans Goedkoop die een boek schreef over zijn grootvader, de laatste man. Tot dan Radio 1 stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.